8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De wereldwijde wapenhandel is weer gegroeid... en de Duitse overheid moet alle moskeeën in het land permanent gaan beveiligen. Van wie die oproep komt, dat hoort u in het overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Oproep doet de Turkse koepelorganisatie van moskeeën in Duitsland. De vraag om meer veiligheid komt na brandstichting... bij twee moskeeën en Turkse gebouwen. Dit weekend liep onder andere een moskee in Berlijn brandschade op. Ooggetuigen zagen drie jongeren weglopen, maar er is nog niemand opgepakt. Justitie gaat ervan uit dat de brandstichting een politieke achtergrond heeft... en de Duitse politie onderzoekt of er een verband is... met demonstraties van Koerden dit weekend.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 Het weer tot slot in het noorden en oosten bewolkt... met in het noorden soms mist en in het oosten af en toe regen. In de rest van het land droog en wat zon. Vanmiddag ook een enkele bui. Het wordt 8 graden op de wadden tot 15 graden in het oosten. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Um, er staan nu 100 files, 400 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, op de meeste wegen gewoon een normale spits. Rond Amsterdam kan je over het algemeen uh, gewoon doorrijden, bijvoorbeeld. Maar op een aantal wegen loopt het goed vast door ongelukken. Zoals op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wagen... ...en Veenendaal. Een kwartier vertraging. Zojuist een ongeluk gebeurt. De rechterreis is dicht. De vertraging is meteen al een kwartier en loopt nog op. Op de A29 richting Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein... ...14 kilometer vanaf Numansdorp. De vertraging is hier een half uur. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk eerder vanochtend... ...op de A15 bij Charloes, maar daar is de weg weer vrij. A44 van Den Haag naar Amsterdam, die is dicht bij Kaagdorp. Er is een ongeluk gebeurd waar zeven auto's bij betrokken zijn. Als je vanuit Den Haag naar Amsterdam wil, moet je dus omrijden over de A12 en de A4. Op de A76 van Heerlen naar Geleen staat tussen Knoop het kunderberg en Geleen 10 kilometer. De linkerreis ook is dicht door een ongeluk. Je kan het beste omrijden via Maastricht over de A79, want de vertraging in die file op de A76 is een uur.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 zes minuten over acht is het. Wereldwijd is de handel in wapens flink toegenomen. En vooral in het Midden-Oosten. Daar is de vraag naar wapens zelfs verdubbeld. Dat heeft het Zweedse Cypri Vredesinstituut becijferd. En de Nederlandse onderzoeker daar, Pieter Wezenman die heeft dat allemaal op een rij gezet. Meneer Wezenman, goedemorgen. Goedemorgen. Om welke landen gaat het dan vooral? Uh, in het Midden-Oosten gaat het dan vooral om uh, saudi arabië in de eerste plaats. Uh, nou, De, de op één uh, na grootste wapenimporteur in, in de wereld... En Egypte, daar hebben een enorme groei gezien in wapenimport. En ook de Emiraten is een belangrijke speler wat dat betreft. En hoe verklaart u die groei? Die groei is, wordt natuurlijk verklaard door het grote aantal conflicten... wat je hebt in de regio. Of dat nou bijvoorbeeld uh, saudi arabië en de Emiraten zijn... die in Jemen ingrijpen. Of bijvoorbeeld uh, het conflict in de Sinaï. Maar ook bijvoorbeeld de spanningen die er zijn... tussen uh, een land als saudi arabië uh, en Qatar. Dat zijn allemaal uh, redenen die bijdragen... aan een, uh, gro een grote vraag naar wapens in uh, de regio. En belangrijk daarbij is ook te melden... dat. Uh, het is niet alleen die spanningen die er zijn... maar ook het feit dat de landen in de regio wapens, bewapening, militair vermogen zien... als een van de belangrijkste middelen uh, om die, die, die veiligheidsproblemen op te lossen. Wie leveren die wapens? Uh, aan het Midden-Oosten is dat nog steeds voornamelijk de Verenigde Staten... en een aantal Europese landen. Uh, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland speelt daar een rol. Zelfs Nederland speelt daar een zekere rol in. Uh, terwijl uh, bijvoorbeeld landen als Rusland en China, ook grote wapenexporteurs... daar tot nu toe nog een wat mindere rol in spelen hm. uh, dan die andere landen. Hoe weet u dit eigenlijk? Hoe komt u aan die cijfers? Is dat gewoon een kwestie van even bellen naar het ministerie van Defensie... van de verschillende landen, die geven dan gewoon lijstjes door? Of... Ja, was het maar zo makkelijk. In sommige gevallen is het wel zo makkelijk. In sommige gevallen zijn de landen die daar heel open over zijn. Maar in de meeste gevallen moet je toch wat dieper graven, moet je op zoek gaan naar informatie uit een hele reeks van bronnen. Het is allemaal open materiaal. We kunnen allemaal aangeven waar het vandaan komt. Op basis daarvan verzamel je die informatie, je brengt het bij elkaar, je maakt wat schattingen natuurlijk. En daarmee kom je tot een indicatie van de, de, de trenden en de patronen die je ziet in de ja. wereld op het gebied van Nou, is Cypriën een een, een vredesinstituut. Neem maar nu, niet, dat u niet blij bent met die ontwikkeling. Nee, we doen dit niet om uh, vast te leggen... waar uh, mensen het best kunnen investeren en van, van dat soort zaken. Nee, nee, dit is iets waar we toch wel met enige zorgen naar kijken. Het feit dat uh, er zoveel vraag is naar wapens... geeft toch ook wel aan dat uh, landen zich zorgen maken over de veiligheid... en ook vooral dat landen bereid zijn om uh, uh, daar militaire middelen te zien... als uh, een van de hoofdcomponenten in hun pogingen... om uh, tot... Uh, tot ja, uh, zekerheid uh, te komen, uh, in plaats van dat ze meer uh, vredelievende ja. middelen zoeken zoals uh, onderhandelingen ja. en diep, uh, diep, diep, diep, diep diplomatie. Die, die, die. Ja, want um, als je kijkt naar Europa, dat blijkt uit uw cijfers het is opvallend dat de wapeninkopen daar uh, juist flink zijn gedaald, maar goed daar is een tijd geweest dat de budgetten ook gewoon minder waren nou kijk alleen maar in ons eigen land daar is het budget voor Defensie ook weer verhoogd dus de verwachting is natuurlijk dat Europa dan ook weer nieuwe wapens gaat kopen. Ja, absoluut. We zien dat de meeste landen in Europa... De, de, de militaire budgetten omhoog gegaan. En zeker in de landen die grenzen aan of dicht in de buurt van Rusland liggen... daar zie je toch wel een hele hoop zorgen over wat Rusland nou eigenlijk wil doen. Um, en het antwoord daarop is dan toch vaak weer meer wapens kopen. En ja, dat schept dan een vraag, en een markt voor de wapenindustrie. En ziet u daar dan nog trends in, in die wapens? Ik bedoel, zijn dat gewoon de traditionele wapens zoals dat vroeger ook gebeurde... of, of tegenwoordig meer drones bijvoorbeeld? Nou, iedereen die praat wel heel erg over drones. Natuurlijk spelen die een groeiende rol, maar uiteindelijk is het zo dat het toch meestal de zogenaamde traditionele wapens zijn. Een oorlog in Jemen wordt wordt wordt, uh, wordt gevoerd met gevechtsvliegtuigen en tanks en artillerie, uh, precies zoals wij dat onze oorlog uh, sinds lang uh, Test test test test stellen. De ontwikkelingen daar zijn niet zo dramatisch... ...als het misschien wel wordt voorgesteld. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Pieter Wezenman is dat. Nederlands onderzoeker werkt voor het Zweedse Cypri Vredesinstituut. Ja, we blijven even bij die wapens... ...want een van de landen die zich de afgelopen tijd... ...steeds meer bewapend is Rusland. President Poetin hield onlangs nog een speech waarin hij een nieuwe hypersonische raket aankondigde. Nou, dit weekend werd die raket getest en sommigen dachten nog dat het bluff was. Maar de Russen claimen nu dat die test succesvol is verlopen. Ik sprak er eerder vanochtend over met onze correspondent David-Jan Godfra. En volgens hem is het nog niet zeker trouwens, dat het wapen ook echt werkt.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 Assertiever, volgens sommigen zelfs agressiever opstelt op allerlei gebieden. Dus ook uh, militair. Nou, Poetin die wil een, een centrale rol op het politieke wereldtoneel. Dat blijkt uit allerlei, uh, allerlei ontwikkelingen. Uh,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 Uh, gebruikt werden in Syrië. Toen deed hij niks. Nou, Rusland is in dat gat gesprongen... en heeft zijn rol sindsdien steeds verder uitgebreid. Hè. Het is in, in Syrië gaan bombarderen. Het is bondgenootschappen aangegaan met Iran en Turkije. En ja, het speelt nu in, uh, in, in het Midden-Oosten... politiek uh, en militair een centrale rol. En een oplossing in het Midden-Oosten, zeker in Syrië... is onmogelijk uh, zonder, zonder Rusland. Nou, verder heeft Poetin de verhoudingen ook in Europa op scherp gezet. Denk maar aan, aan Oekraïne...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 TBS'ers kunnen in de Utrechtse Van der Hoeven-Kliniek... heel makkelijk drugs en porno naar binnen smokkelen... blijkt uit onderzoek van het AD. De instelling zelf zegt een zero-tolerance-beleid te hebben... tegen drugs en smokkelwaar. Maar bronnen zeggen tegen de krant dat het personeel... drugsgebruik lang niet altijd bestraft. Ook had een TBS'er zonder dat de kliniek dat wist... een jaar lang een computer en dvd's met porno. De grote beursbedrijven van Nederland... hebben vorig jaar veel meer uitgekeerd aan hun aandeelhouders. Uit onderzoek van het FD blijkt... dat er vorig jaar 22,9 miljard euro naar aandeelhouders ging. En dat is 38 procent meer dan in 2016, toen het nog 16,6 miljard was. Bedrijven moeten door de uitkeringen wel meer geld lenen bij banken. Vooral AxoNobel en Unilever trokken meer geld uit voor de aandeelhouders. Bij Defensie zijn dusdanig grote personeelstekorten... dat het verschillende delen van gevechtseenheden moet opheffen. Dat schrijft de Telegraaf. Complete compagnieën zijn buitengevecht gesteld. De gezamenlijke officierenverenigingen noemen de situatie bijzonder ernstig... en zeggen dat het ten koste gaat van de militaire slagkracht van ons land. Ze wijzen er ook op dat de leegloop deels komt... omdat een marinier of commando elders bij de overheid veel meer kan verdienen. Bijvoorbeeld bij een arrestatieteam. De Britse omroep BBC doet een oproep aan de Verenigde Naties... om de rechten van hun journalisten en families in Iran te waarborgen. Volgens de directeur van de omroep worden medewerkers... van de Persische Dienst van de BBC... sinds de presidentsverkiezing in 2009 belaagd en geïntimideerd. Vorig jaar escaleerde het toen Iran middelen van 152 medewerkers en oud-medewerkers bevroor. Naar verluidt omdat hun werk een gevaar zou zijn voor de nationale veiligheid van Iran. Medewerkers van de BBC gaan komende week naar de VN Mensenrechtenraad in Geneve om erover te spreken. En Saudi-Arabië heeft in november honderden zakenmensen gevangen gehouden... in een hotel in Riyadh. En daarbij zijn ze fysiek mishandeld en onder druk gezet. De New York Times schrijft daarover. De autoriteiten spreken van een anti maar uit onderzoek van de krant blijkt dat de actie vooral bedoeld was... om veel privaat geld onder controle van de kroonprins te brengen. Zeker 17 mensen moesten na de gijzeling opgenomen worden in het ziekenhuis. En een van hen zou later zijn overleden. Waar staat het stil? Ook zo'n belangrijke vraag. Dennis, mooi. Vooral op, uh, op de A2. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat eerst tussen Nederweert en Knoppetleen de Heide 14 kilometer. Vertraging is daar een half uur. En verderop op diezelfde A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Boxel Noord en West-West. 10 kilometer. Dat uh, komt dan door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. Ook hier een half uur vertraging. De A44 van Den Haag naar Amsterdam. Die is nog steeds dicht door een ongeluk bij Kaagdorp. Vanwege een, uh, dat ongeluk. Daar zijn zeven auto's bij betrokken. Je kan het beste omrijden via de A12 en de A4 als je van Den Haag naar Amsterdam wil. En in Limburg op de A76 van Heerder naar Geleen. Tussen Voerendaal en Geleen. drie kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerreis ook is Dicht, kan het beste omrijden via Maastricht over de A79. 17,5 minuten over 8 is het. Zij besloot zich tegen haar broer te keren, nam stiekem gesprekken met hem op, stapte naar justitie, legde verklaringen af en schreef er twee boeken over. En droeg er dus aan bij dat Willem Holleder nu terecht staat voor vijf moordopdrachten. Het gaat over zijn zus Astrid Holleder. Die komt vandaag voor het eerst in het openbaar getuigen in dat proces. Voor het Openbaar Ministerie is zij een cruciale getuige. Volgens haar broer is ze een kwade genius een intrigant. Verslaggever, Matthijs van der Wiel, volgt uh, die zaak. Ja, Matthijs, vanochtend in de Volksstand een, een prachtige tekening van uh, Jan Rothuizen. Mensen kennen die misschien wel. En die, die tekent dan minitieus uh, iets waar maatschappelijke dynamiek zichtbaar is. Zo staat het er officieel bij. Nou ja, dat is natuurlijk in die rechtszaal, want het, het wordt een, een dramatische zitting als je dit allemaal zo bij elkaar veegt. Ja, als deze zaak een familiedrama is, een tragedie zoals het wordt genoemd... dan begint vandaag een cruciale acte... want er komt vandaag de vrouwelijke hoofdrolspeelster het toneel op. Wel een theater, dat zie je misschien op die tekening... met hele slechte zichtlijnen moet ik erbij zeggen... want bijna niemand kan haar zien, we kunnen haar alleen horen. Maar Astrid, dat is een sleutelfiguur... zijn al met initiatief om te getuigen tegen Willem... kreeg twee andere vrouwen met zich mee... Willem zou haar hebben verteld dat hij opdracht gaf voor moorden. Astrid zegt dat ze Willems vertrouweling was... dus dat zij allemaal weet hoe het allemaal precies zat. En ze vreest nu voor haar leven... Maar goed, Willem ontkende in een eerdere zitting... dat Astrid zijn vertrouweling was. Wat zij vertelt noemt hij één grote smerige leugen. Dat zijn zijn woorden. En wat andere vrouwen over hem getuigden... dat moesten ze volgens hem van Astrid zeggen. Hij noemt haar een gluipert... die niet de nette advocaat is die ze zegt te zijn. Zij zetten volgens hem de verklaring in elkaar... omdat ze zijn geld wilden inpikken. Ze wilden ook de klokjes en de auto's, zoals hij het noemde. En hij zei op de zitting dat hij hoopt dat ze gelukkig is... maar. Maar ondertussen kan hij haar bloed wel drinken. Cruciaal verhoor dus natuurlijk in die zaak. Um, nou ja, als we het dan toch een beetje in toneeltermen houden... wat, wat zijn dan de verschillende rollen van de verschillende hoofdrolspelers? Nou ja, de verschillende partijprocessen staan natuurlijk heel verschillend in... hebben hele verschillende belangen. Als het om het Openbaar Ministerie gaat... die willen vooral dat de getuige geloofwaardig is. Ze speelt een hele belangrijke rol en ze moet overtuigend zijn, betrouwbaar. En zij zal, heel anders dan zus Sonja, precies weten wat haar vandaag te doen staat... aangezien ze zelf strafrechtadvocate is geweest. Ze kent het spel en ze heeft vanaf de dag dat ze naar justitie stapte... geweten dat dit verhoor er zou komen... Holleder en zijn advocaten die zullen er juist alles aan doen... om die geloofwaardigheid onderuit te halen. Wat zijn haar belangen? Daar zullen ze haar onder meer over ondervragen. En de rechters ja, die zullen uiteindelijk met een gemotiveerd oordeel moeten komen... aan het einde van dit proces over de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid... van deze sleutelgetuigen als het Holleder. Wat is eigenlijk de verwachting? Gaat Holleder, uh, Willem Holleder in dit geval zelf zijn zus ondervragen nog? Ja, dat weten we nog niet. Kijk, toen Sonja werd gehoord, stelde hij zelf geen vragen. Al dan niet op advies van zijn advocaten. Zij deden namens hem het woord. En hij weet dat er een groot risico aan kleeft voor hem. In dit proces is het tot nu toe bijna alleen maar gegaan... over zijn persoon, zijn geschreeuw, het intimideren. En zijn advocaten hebben geprobeerd aan te tonen... dat dat maar een klein deel van het verhaal is. Zelf zegt hij ook dat hij dat niet meende als hij zijn zussen bedreigde. Hij zegt trouwens, zij schreeuwen ook. Zo zijn we gebekt in de familie. Maar ja, om enigszins geloofwaardig te zijn met dit verhaal, dan zal hij zich moeten inhouden. Vooral niet uitvallen naar zijn zus. En dan is het misschien wel het beste om helemaal niet... met haar in gesprek te gaan. Waar hij voor kiest, dat weten we waarschijnlijk pas vrijdag. Want vandaag beginnen de rechters met het stellen van vragen. En de verdediging is vrijdag aan de beurt. Matthijs van der Wiel volgt de zaak, de rechtszaak... tegen Willem Holleder. Lachen, huilen en geld ophalen, dat gebeurde gisteravond... in Studio 21 hier op het Mediapark in Showbiz City Hilversum... Cabaretiers en andere artiesten traden op voor de Stichting Alzheimer Nederland. Ieder uur komt er namelijk een Alzheimer-patiënt bij in ons land. En er zijn geen medicijnen, dus er is veel geld nodig om onderzoek te doen... naar een oplossing voor deze ziekte. U hoort een verslag van Joris van de Kerkhoff. Dit, dames en heren, wordt namelijk de start van, mag ik wel zeggen, een, een serie... Een, een hilarische traditie die we jaren achter elkaar gaan doorzetten... totdat we oplossingen hebben gevonden voor Alzheimer. Jurgen Rijman en honderden mensen in de zaal. En achter de schermen... organisator cyprien Dat ja, Alles wordt benoemd. En ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat, dat hadden we nooit bedacht... en Alzheimer Nederland waarschijnlijk ook niet... dat we met humor, echt een goede humorshow... Uh, dit op de kaart konden krijgen... en aandacht hiervoor konden vragen. En dat is gelukt. We hebben, ja. Is het vooral aandacht of is het ook geld? Wij moeten, wij moeten nog kijken. Het is de eerste editie... En het liefste willen wij volgend jaar drie avonden vol zijn. Alleen je moet ergens beginnen. En het is altijd heel spannend geweest... of we dit überhaupt voor elkaar konden krijgen. Dus we beginnen dit jaar. En uh, we hebben het op de kaart gezet. En we weten dat uh, uh, de mensen die nu al meedoen... gaan volgend jaar ook weer hun vrienden vragen om mee te doen. En dit willen we de komende jaren gaan uitbouwen. Dat is ons plan. En daarmee heel veel geld bij elkaar halen. Zo gezellig. Er zijn allemaal grote artiesten hier. Tineke van Schoten. Karen van Bloemen. Jorgen van Rijman, Gordon, uh, Gordon ook. Typetje Lonnie. Ja, gezellig. Cabaretje naar Jeep Amalie. vergeten. Uh, wat ik precies oh, ja, ik zou ja, ja. O oh, ja, ik zou zingen. alles vergeten. Ja, en Lonnie, zelfs Lonnie, dat is hij vergeten. Maar waarom ga je niet? Waarom ga je niet toch naar in Indonesië? Zo, waarom? Zo, dus nou, lekker genieten van je oude dagen, lekker warm. Is er zeg, maar in Indonesië kan je rijden met deze kortmobiel aan mijn dan op de weg? Als je denkt, van wat, wat, wat, wat kan er straks gebeuren als ik wat ouder ben? Dan is dat, denk ik, wel het ergste. Ik bedoel, ja, Als je niet meer zo goed kan lopen, dan kan je nog heen naar een scootmobiel. Of, snap je? Maar dat je gewoon niemand meer herkent. Dat, ik denk dat het heel eenzaam is, weet je wel, de eenzaamheid. ga je weer naar je oma? Ik hoop in april dat ik er even uh, ga bezoeken. Ja. En dan bang dat ze je niet meer herkent? Het gekke is, als ik, uh, ik, ja, ik ben een soort van... Uh, die vind je je van de familie. Wat raar? Ja, heel raar. Maar heel veel herkent ze niet. Maar als ik dan blijf praten met haar. dan legt ze de hand op. Ze. Ja. Weet je wel? Dat zegt ze niet. van ja, ik heb je herkend. Maar dan zegt ze ja. Ik weet en dan, dan praat ze dus met me. Ja, dat is heel raar. Maar misschien nu niet meer? Misschien nu niet meer. Maar dan. ja, ga ik je vertellen wie ik ben. Ja. Oh ja, en nu ik weet oh ja. Zijn er mensen. Lonnie, Lonnie. <lacht> waarom ga je niet terug naar in Indonesië? Ik zeg, waarom? Snel, lekker genieten daar voor je oude dag. Lekker mooi weer. Ik zeg, jammer kan je leven goed, bepissen, maar het niet allemaal hartstikke weg naar Roo. Ik zeg, verstor je nog aan het Een avond met humor en serieuze liedjes. Jan Dulles, 1J van de 3J's. Waar is nou die plek in je ogen? Waar is mijn vertrouwde gevoel? Komt aan dit verdriet? Aan dit onvermogen rijdt, heeft dit ook nog een doel? Ik ben een zoon van jou. Jij ja, ik, ben ik Wij waren vader nog lang niet uitgepraat. We hebben, hebben het er nooit over gehad ook. Mijn vader heeft ook letterlijk gezegd: toen hij uh, uit dat ziekenhuis vandaan kwam met mijn moeder en het, en het hem was verteld, heeft hij letterlijk gezegd: Ik wil het hier nooit meer over hebben. En toen is het woord Alzheimer nooit meer genoemd. En toen hebben we nooit afscheid genomen of, of, of, of gevraagd. wat hij ervan vond of wat wij ervan vonden. of hoe hij het geregeld wilde hebben of dat soort dingen. Dat is allemaal niet gezegd. Zonder te vragen, zal ik je dragen door je laatste jaren heen. Dank je wel. Een verslag van die speciale avond voor de Stichting Alzheimer Nederland. U hoort een bijdrage van Joris van der Kerkhof. Yeah. Die plats, die hopt een beetje heen en weer tussen zijn echte bandje... dat is dit, Mama's Gun, en zijn hobbyproject Young Gun Silver Fox. Nieuw liedje van Mama's Gun van het album Golden Days was London Girls. Het hele jaar door genieten van een groene, strakke grasmat? Dat kan. Strooi nu Pokon Bio-Gazonmest... en je gazon wordt mooi groen, sterk en gezond. Pokon Groen doet je goed...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 De Bamigo is je beste vriend onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe onderkleding op bamigo.com. Wie bel je dan? Wie je dan? Totaalglas. Wie bel je dan? Al, Wie je Stelletje Bel Auto Taalglas.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 minuut over half negen, de hoofdpunten van het nieuws. Het blijft lastig voor werkgevers in de zorg om personeel te vinden. Dit jaar staan er volgens het UWV zo'n 130.000 vacatures open. De problemen zijn het grootste in de ziekenhuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. En dat komt onder meer door de strengere kwaliteitseisen en de vergrijzing. De Turkse koepelorganisatie van moskeeën in Duitsland... wil dat de overheid alle moskeeën in dat land gaat beveiligen. De oproep komt naar brandstichting bij twee moskeeën. Dit weekend liep onder andere een moskee in Berlijn brandschade op. Bij een helikopterongeluk in New York zijn vijf inzittenden om het leven gekomen. Het toestel crashte in de East River ten oosten van Manhattan. Alleen de piloot wist te ontsnappen. Het is niet duidelijk waardoor de helikopter is neergestort. En kinderen laten zich bij aankopen makkelijk beïnvloeden... door vloggers, meldt Wijzer in Geldzaken. Volgens onderzoekers is de helft van de kinderen... in groep 5 tot en met 8 er gevoelig voor... als vloggers bijvoorbeeld een reep chocola of een zak chips ophemelen. Vandaag begint de Week van het Geld... waarin basisschoolkinderen leren omgaan met geld. En dan de Weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, veel mensen hebben gisteren toch ook lekker in het zonnetje gezeten... en uh, hadden misschien wel het idee van, nou, dit is het begin van een eindeloze lente. Ja, dat is vaak zo, hè. Maar één zwaluur maakt nog geen zomer in Nederland. Dus wat dat betreft moeten we een beetje geduld hebben. Het is maart en dan gaat het weer op en neer. Vandaag een beetje een tussendag. In het oosten van het land valt op dit moment wat regen of motregen. In het westen-zuidwesten breekt af en toe de zon al door. De meeste zon zullen we vandaag zien in het midden en zuiden van het land. In het noorden en oosten blijft het vaker bewolkt. In de middag kan er hier en daar een enkele bui vallen en het wordt zo'n 11 tot 15 graden. En wat gaan we dan de komende week nog ja, dat Jojo uh, dat, dat yo betekent dat we morgen met een heel ander weertype te maken hebben. En als er nou ook nog veel wind bij zou staan, zou ik zeggen dat het herfst was. Maar ja, die wind die ontbreekt een beetje, want het waait maar matig. Bij kracht 3 tot 4 uit het westen tot noordwesten. Maar het is wel een groot deel van de dag bewolkt, ook druilerig. Er valt regen of motregen. En de temperatuur levert flink in. Met 6 tot 8 graden komen we een stuk lager uit dan vandaag. Maar ja. Woensdag jojo -jo weer de positieve kant op. Betekent dat de temperatuur omhoog gaat, dat het dan overwegend droog is en de zon weer vaker schijnt. Dankjewel Marco. Dennis Mooi nu met de files. Er staan 78 files met zo'n 270 kilometers bij elkaar opgeteld. Op de A2 van Den Bos naar Eindhoven heb je nu een half uur vertraging tussen Vught en Best-West. Het komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, dus de vertraging moet daar afnemen. A27 Gorkum, Utrecht. Er is nu een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Knoop het Lunette. 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is daar razendsnel opgelopen tot ruim een uur nu. De A44 van van Den Haag naar Amsterdam is nog steeds dicht bij Kaagdorp. Vanwege een ongeluk met zeven auto's omrijden richting Amsterdam. Kan via de A12 en de A4 vanuit Den Haag. Dan op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven de Randweg. De, de parallelbaan is dat van de A2. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is zo'n 20 minuten. Dat hebben wij weer. Onze salarisadministrateur valt onverwacht uit.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 HR, payroll en tax legal doe je samen met SD-Works. Het hele jaar gratis bezorging, zelfs op zondag. Word nu lid van Select op pol.com. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je Profil-expert... en profiteer van 10% korting. Kijk op profil.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen... wordt nu lid van Select op pol.com.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 Daar werd wat groots verricht. Van Diederik van Vleuten nu in de boekhandel. Woz waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl halve minuut over half negen zit u luisterend naar het NOS Radio 1 Journaal. straks op deze zender Spraakmakers met Guylena Plag. Daarin zit natuurlijk ook Stand.nl. NO. goedemorgen. Goedemorgen. En wat is de stelling? De stelling is: het is een illusie dat het personeelstekort in de zorg snel wordt opgelost. Jullie hebben er vanochtend natuurlijk ook al veel aandacht aan besteed. Het aantal vacatures voor dit jaar alleen al is 130.000. Nou, dat zie je dat het vooral de ziekenhuizen dat die de problemen hebben, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg, waar personeel uh, moeizaam te vinden is. Wat je al ziet gebeuren is dat operaties soms worden uitgesteld of specialisatieafdelingen tijdelijk even dicht worden gedaan. En er wordt ook gezegd, ja, mensen moeten er maar aan wennen. Die zorg komt er wel, maar het kan misschien wat trager zijn... of op een andere manier dan we gewend zijn... en minder dichtbij dan je zou willen. De verantwoordelijk minister Bruno Bruins die komt later deze week met een plan. En hopelijk dus met oplossingen. En er worden ook allerlei suggesties gedaan... hoe het probleem um, kan worden opgelost. Meer efficiëntie met inroosteren. Het verminderen van de administratie. Maar goed, is er tegenop te werken als de vergrijzing toch redelijk groot is... en de vraag dus voor zorg alleen maar toeneemt. Vandaar die stelling, het is een illusie... dat het personeelstekort in de zorg snel wordt opgelost. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site natuurlijk Natuurlijkstand.nl. De Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. Het is de derde dag hè, van die uh, Paralympische Spelen. En er komt opnieuw, uh, komen opnieuw Nederlanders in actie. Sterker nog, uh, as we speak, uh, zijn de snowboardvrouwen bezig. Herman van der Zand volgt het daar allemaal in uh, Pyeongchang. Herman, hoe staat het ervoor? Ja, ik zit te kijken, Jurgen, naar een omhelzing. Uh, Bibian Mentel omhelst Lisa Buntschoten. Tussen hen ging de finale bij de snowboardcross. Het goud en zilver moesten zij verdelen. Maar ze kwamen met elkaar tijdens de cross in aanraking. Gingen allebei uh, tegen de vlakte. De eerste die overeind kwam was... Bibian Mentel, en zij kwam ook als eerste over de streep... heeft dus opnieuw na Sochi eh, gouden medaille. Ze wachten buntschoten op. Die heeft zo te zien een, een wond opgelopen aan haar gezicht bij die valpartij. Zij heeft zilver. Eh, ja, Een enerverende finale en meteen dus goud en zilver voor het Nederlandse equipe. De eerste medailles voor de Nederlanders hier in, um, in Pyeongchang... Dus uh, een succesvolle dag, tot nu toe, voor de snowboarders. De skiers lieten het eerder een beetje afweten. Uh, maar nu al medailles, en het is nog niet alles... want Chris Vos, uh, die doet mee bij de mannen... die staat straks nog in uh, de grote finale. Hij heeft dus in ieder geval zilver, en dat kan dus uh, goud worden. Ja, het, het, het, het, het, was, het was een gek moment dat ze met elkaar in aanraking kwamen. Bunschoten sneed mentel een beetje af... moest mentel met de handen op Bunschoten duwen. Toen vielen ze allebei. Uh, ja, en dan was mentel als eerste weer overeind... en dus als eerste over de streep. Ja, uh, Vlaggen draagt ze natuurlijk ook namens Nederland... Ja. maar ja, verdedigde haar gouden medaille en die heeft ze dus opnieuw. En dat is knap als je weet wat ze allemaal heeft doorgemaakt. Het is, ongelooflijk. het is een wonder eigenlijk dat ze hier staat. Ze is uh, enorm ziek geweest uh, in de periode na Sochi. Uh, uh, ook in de afgelopen maanden. Voor de negende keer werd bij haar kanker geconstateerd. Er is een nekwervel bij haar weggehaald. Uh, dus dat ze hier al was, was al bijzonder. Kun je met zo'n voorbereiding veel van iemand verwachten? Nou eigenlijk niet. Maar het blijkt dat ze toch uh, stabiel genoeg ook weer op de snowboard staat... en uh, ontzettend veel talent en ervaring heeft om dit uh, te vervolmaken. Ja, het was heel close hoor, met bunschoten. zojuist. Het, het, het kwartje, het dubbeltje had ook de andere kant uh, op kunnen vallen. Um, het startveld is niet heel groot bij de vrouw, bij de snowboardcross... van de, van de uh, zeven, d komen er drie uh, uit Nederland. We halen de tweede finale. Dat zegt wel wat over de kwaliteit natuurlijk. Um, maar uiteindelijk is het dus uh, wel mentel die uh, opnieuw goud haalt. En, en mogelijk dus uh, straks... Nee, we weten zeker dat we straks ook nog een medaille krijgen. Alleen uh, de kleur uh, ma maakt nog even uit. Ja, ja, Chris Vos dus. Uh, straks nog in de finale uh, bij de mannen. De snowboardcross. Uh, wel een spectaculair onderdeel hoor. Dus ze gaan samen met z'n tweeën door al die bochten heen. Er zitten sprongen in. Uh, er kan dus van alles gebeuren. Nou ja, dat gebeurde dus zojuist uh, in de finale bij de vrouwen. Uh, hopen dat uh, Chris Vos in ieder geval overeind blijft. Hij is wereldkampioen overigens op de, uh, de snowboardcross. Uh, dus het is niet gek dat hij in de finale staat. Gesteund overigens door een groot uh, contingent Nederlanders op de tribune daar. Het is dus, dus een enorm oranje vak. Prinses Margriet is er nog één dag en zij uh, rijkt de medailles uit. Dus dat wordt eigenlijk één groot Oranje feest vanavond op, uh, op Medal Plaza. Hoe zijn de omstandigheden daar, Herman? Ja, het is hier hartstikke warm. Het slaat helemaal nergens op dat er wintersport wordt beoefend. Het is er, volgens mij een graad of 15. Op de tribune smelt iedereen weg. Ja, je komt hier toch met allerlei ondershirts en dikke jassen aan. Maar die, die, die laagjes spel je één voor één af. Dus ik heb, ik heb al, uh, in mijn shirt daar op de tribune gezeten. De condities uh, hollen dan natuurlijk ook wel achteruit. Uh, want uh, de sneeuw wordt slechter. Uh, er wordt zelfs wat regen verwacht. Er zijn al wat uh, onderdelen, alpine onderdelen... verplaatst van zaterdag... Naar woensdag, want ze verwachten echt dat het een heel stuk minder wordt. We um, nou, hopen dat de sneeuw het nog zo lang volhoudt. Maar het is hier behoorlijk aan het opwarmen. De Zuid-Koreaanse lente dient zich langzaam aan. En dat belooft ja, voor winterspelen natuurlijk nooit zoveel goeds. Het uh, lange ondergoed, beschikbaar gesteld door de publieke omroep... dat kan in de koffer blijven, als <lacht> ja, ik het zo. Het ligt, ligt, ligt nog in mijn kast, omgebruikt. Ja. <lacht> <lacht> Herman van der Zand was dat met zijn dagelijkse bijdrage vanuit Pyeongchang. De Paralympische winterspelen zijn daar aan de gang. Dan gaan we naar de TU Delft. Dat is eigenlijk ook wel sport. Want daar zijn ze bezig met het maken van een elektrische raceauto. Zo'n 80 studenten van de TU Delft zijn daarmee druk. Daarmee willen ze deze zomer het WK voor studententeams in Duitsland winnen. En wij volgen hun vorderingen. De vorige keer dat we ze bezochten werd het ontwerp voor de wagen gepresenteerd. En intussen wordt daar dag en nacht aan gebouwd. Ja, het is wat. Ja.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 Ja, in, die, in die bak waar de coureur in gaat zitten... dat heeft vast een, een hele mooie naam... Uh, aan het werk zijn. Wat zijn die aan het doen? Ja, de, die bak, uh, die hebben we noemd, dat heet het, uh, het chassis, het monocoque. Uh, en die zijn eigenlijk laagjes carbon fiber aan het leggen... Uh, om te zorgen dat inderdaad die, die bak uh, gestalte krijgt. Uh, en inderdaad, omdat benen worden nu ja, lange shifts gedraaid. Meestal ook tot, uh, tot diep in de nacht of zelfs door.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 Dus je gooit je leven even een jaartje om hard werken, maar je bouwt er iets moois van met een groot team. Dat is top om te zien. Vervolgens ja, deze groep 75 mannen, 8 vrouwen van het Formula Student Team Delft. Komende maanden de bijdrage was van Remco de Kroes. Hier zijn nog wat opvallende zaken uit de andere media. We kennen natuurlijk allemaal de bitcoin... maar pastoor Jack Honings uit Maastricht heeft een alternatief bedacht... namelijk de bitcoin, met een d, van bidden dus. Het is geen betaalmiddel, maar een fysieke munt die mensen eraan moet herinneren... dat niet alles draait om geld verdienen in het leven. En dat zien we bij Eén Limburg. Ik word er als mens veel gelukkiger van wanneer ik iets weggeef... dan dat ik steeds maar meer wil hebben... En dus hoopt de pastoor dat zijn bitcoin met een D net zo'n succes wordt als de echte bitcoin. Ja, dat mag best, maar dan gaat het niet om mijn bitcoin, maar om die boodschap die erachter zit. Dus als de boodschap waar die bitcoin naar verwijst hierdoor meer verkondigd wordt, dan, dan vind ik het prima. Dan wil ik toch heel veel laten maken. En die bitcoin met, met een, een D, D dus, D dus <laughs> is gratis op te halen in de kerken van de wijken Wolder en Daalhof in Maastricht. We gelijk heen naar de uitzending. Ja. De partij 50PLUS doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen... en dus kwam voorman Henk Krol de senioren gisteren wat tips geven... over de campagne, zag AT5. Bijvoorbeeld over de flyers, die je in ieder geval niet op buikhoogte moet geven. Let even op. Flyers geef je nooit zo aan mensen. Je zorgt ervoor dat je de flyer op ooghoogte houdt... zodat mensen je aan moeten kijken. En dan zeg je, alsjeblieft. Nee, dank. Hey, veel leuker. Nou, een duidelijke flyer-instructie: niet vanuit de onderbuik uitdelen. Uh, niet alleen computers kunnen worden gehackt, ook robots kunnen worden aangevallen. Onderzoekers van een beveiligingsbedrijf hackten een robot en lieten een bitcoins eisen, schrijft RTL Z. De robot is normaal heel vriendelijk, maar na de hack werd de robot een stuk minder aardig. Hello customer, I want to play the game. Ik ben klaar. Ik nodig Geef me bitcoins nu. Of prepare to die. You look very stupid. Ja, prepare to die zegt hij. En you look all very stupid. Uh, het beveiligingsbedrijf maakte gebruik van een lek in de software van de robot. Die al maanden bekend is. En uh, voor dat uh, lek bestaat nog geen oplossing. Hoeveel kilometer staat er nu nog, Dennis? Um, 230 kilometer, dus het, het, het hoogtepunt ligt gelukkig alweer achter ons. Maar er um, blijven toch nog wel een aantal wegen over waar je flink veel vertraging uh, hebt. Zo is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen... en kijkt Riel 10 kilometer na een ongeluk. De weg is dan wel weer vrij, maar het levert je toch nog een half uur vertraging op. A27 Gorkum-Utrecht, staat het zo goed als stil tussen Lexmond en Knoppen het Lunetten over 11 kilometer... Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Als je vanuit Brabant naar Utrecht wil, kies dan de route over de A2. Het kan ook niet filevrij, maar in ieder geval heb je daar minder vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Maan en Den Dolder een half uur vertraging. De linkerreis ook is afgesloten vanwege een ongeluk. En de A44, Den Haag-Amsterdam, die is uh, zojuist vrijgegeven bij Kaagdorp. De weg is een tijd dicht geweest. Tussen Oostgeest en Kaagdorp rijdt het wel langzaam nog over 7 kilometer. Maar de vertraging neemt uh, weer af. Door die file op uh, de A44 loopt het ook vast in de Bollestreek op de N208. In beide richtingen in de buurt van lisse je. Je drie kwartier vertraging. Van zeven jaar geleden nu, de Jayhawks. De meeste van rare loopjes is maar She Walks In So Many Ways. De Jayhawks waren dat. Brandstichters in Duitsland die hebben het de afgelopen dagen... gemunt op Turkse gebouwen, waaronder moskeeën. In Berlijn werd gisteren brand gesticht in een moskee in Reinickendorf. Het hele interieur werd verwoest. Eerder was er ook al een moskee in Baden-Württemberg... doelwicht van brandstichters. Volgens correspondent Judith van der Hulsbeek... is nog niet duidelijk wie de daders zijn.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 Dan nog eventjes naar het uh, noorden bij het kantoor... van het Centrum voor Veilig Woning, Dam zijn actievoerders vanochtend in hongerstaking gegaan. Mario Miskovic is daar namens RTV Noord. Mario, wat willen die actievoerders? Uh, nou ja, ze willen dat uh, hun eisen ingewilligd gaan worden. En dat zijn onder andere uh, minder gaswinnen. Uh, uh, dat dossiers over de schadegevallen die eenzijdig zijn gesloten... dat die worden heropend. Dat uh, uh, nou ja, zeggenschap komt over, eh, bij de mensen zelf over het hoe en wat... En ze willen perspectief voor Groningen onder andere. En dat zijn slechts een aantal punten van een, uh, van een eisenlijst die ze hebben. En uh, ja, die, uh, die willen ze kracht bijzetten door uh, middel van een hongerstaking. Ja, want ik bedoel, die eisen op zich zijn natuurlijk niet nieuw. Dat, dat loopt al een tijdje, dus dat is best een vergaand middel... om dat dan nu te doen, in hongerstaking gaan. Ja, ja, nee, dat is zeker een uh, vergaand middel. Ja, ik sprak net uh, uh, Jan Holtman, dat is uh, uh, nou ja, een van de actievoerders die in hongerstaking gaat. En hij zegt: van, Ja, weet je, uh, ik voer al vijf jaar actie en ik heb van alles al geprobeerd. Uh, dit nog niet. Uh, dus ja, voor hem is dit een middel om dan, uh, om dan toch die, uh, die volgende stap te zetten en uh, ja, wellicht wel wat te bereiken. Ja, en de hongerstaking is ook echt niks eten. Heb je dat gecontroleerd? Nou, ik, het was wel uh, grappig, want ik kwam hier net aan... en ik zag iemand weglopen met een doos met, uh, met bolletjes, met kadetjes. Uh, dus ik vroeg, hoe zit dat? Maar het zei van, ja, niet iedereen gaat in hongerstaking. En uh, ja, die mensen die niet in hongerstaking gaan, die moeten toch eten. Maar uh, Jan Holtman die gaat dus in ieder geval wel in hongerstaking... en die denkt dat zeker tien dagen vol te kunnen houden. Ja, nou, de wanhoop is, is kennelijk toch groot om dan uh, dit te doen. Gaat iemand hen daar nog te woord staan, bijvoorbeeld? Nou, zo ver is het nog niet eigenlijk. Ze zitten hier ook nog niet zo lang. Ze zitten hier net een, net een klein uur. Um, ja, hoe dat zich verder zal gaan ontwikkelen, dat zullen we even moeten afwachten. Ze hebben in ieder geval de intentie om hier te blijven kamperen. Er staan hier twee tenten op het gras. Uh, en de actievoerders hebben zelf het idee van... ja, naarmate wij hier vandaag uh, langer zitten... komen er vanzelf mensen en tenten bij. En uh, is het de bedoeling dat het een soort kamp gaat worden? Ja. En die ene meneer die jij noemde, die doet dat sowieso. Hoeveel mensen gaan er dan echt in hongerstaking, weet je dat? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar in, in ieder geval je, uh, Jan Hopman dus, die, die overigens 66 is. Hè, dus uh, moet je nagaan dat je op die leeftijd uh, uh, nou ja, nog zo, tot zo'n stap overgaat. Um, ik heb zelf eerlijk gezegd niet de indruk dat het er heel veel zullen zijn. Sowieso zijn het er nu nog maar een, een, een, een, nou, een stuk of tien mensen die hier zijn. Waarvan de helft Groningers en de andere helft zijn mensen van Groenfront. Dat is zo'n uh, mm. zo actiebeweging uh, die je wel vaker ziet bij demonstraties op dit gebied. Dus uh, het is nog ja. even afwachten hoe het zich uh, de rest van de dag gaat ontwikkelen. Mario Miskovic is dat verslaggever van de regionale zender RTV Noord.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 Kijk op wemakeideaswork.nl. Bilvinger Tabodin. Adviseurs en ingenieurs. Bonnetje verwerkt. Factuur geboekt. Aangifte verstuurd. Twinfield Online Boekhouden. Slim samenwerken met je accountant. Probeer het gratis op samen het heet voortaan Bilvinger Tabodin. Ontdek waarom op wemakeideaswork.nl. Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat.nl.